Middernacht, het begin van donderdag 20 oktober. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Franse president Sarkozy en de Duitse bondskanselier Merkel... hebben in Duitsland gepraat over de eurocrisis. Na afloop wilden ze niet zeggen waar ze het over hebben gehad. Merkel en Sarkozy zijn het nog steeds niet eens... over de uitbreiding van het noodfonds EFSF. En ze willen wel één lijn trekken in de aanloop... naar de belangrijke Europese top van zondag. De Franse presidentsvrouw Carla Bruni is bevallen van een dochter. Franse media melden dat de baby rond 8 uur afgelopen avond werd geboren. President Sarkozy was even kort bij zijn vrouw in een privékliniek in Parijs, maar kon niet bij de bevalling zijn vanwege het spoedoverleg in Duitsland. Alle leden van de motorclubs Hell's Angels en Satudara worden in de gaten gehouden door de politie. Blijkt uit stukken die in handen zijn van de NOS. De politie denkt dat leden bijna altijd op het verkeerde pad belanden. Het lidmaatschap kost zoveel dat het bijna niet betaald kan worden uit legale inkomsten, staat in een intern rapport. Marco van Basten wordt geen directeur bij Ajax. Hij heeft uitvoerig met de clubleiding gesproken, maar beide partijen zijn er niet uitgekomen, zegt Van Basten. Hij was door Ajax-commissaris Johan Kruijs naar voren geschoven. Eerder was Van Basten wel technisch directeur bij Ajax, maar toen vertrok hij binnen een jaar. In de Champions League heeft Chelsea uitgehaald tegen Racing Genk van trainer Mario Been. In Londen werd het 5-0. Chelsea blijft daardoor koploper in Pool E met 7 punten. Genk staat laatste met 1 punt. In Pool H wonnen de twee favorieten AC Milan en Barcelona allebei met 2-0... van Bate Borisov en Victoria Pilsen. Arsenal klopte Olympique Marseille met 1-0 door een doelpunt in blessuretijd. Het weer vannacht in de kustprovincies buien, elders droog en opklaringen. Overdag in het hele land lichte buien en soms wat zon. Middagtemperatuur ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht. Vandaag is het precies 20 jaar geleden... dat Huib Drion, voormalig vicepresident van de Hoge Raad... een essay publiceerde over het zelfgewilde levenseinde van oude mensen. Hij pleitte voor het beschikbaar stellen van een middel... waarmee ouderen op menselijke wijze een eind zouden moeten kunnen maken aan hun leven. Dit middel voor zelfdoding staat bekend als de pil van Drion, al heeft hij zelf nooit uh, over dat uh, woord pil gesproken, heeft dat woord nooit gebruikt. En die pil is er ook nooit gekomen. Ter gelegenheid van het 20 20-jarig bestaan van dat essay van Drion organiseerde de NVVA in Utrecht vandaag een debat over voltooid leven. Het aantal oudere mensen neemt toe en veel mensen willen voorkomen dat ze onnodig en uitzichtloos moeten lijden. Maar waarom worden we eigenlijk steeds ouder? De moleculaire geneticus Jan Hoeimakers, die bekend staat als de ouderdomsprofessor, is expert op het gebied van DNA-herstel. Hij heeft veel gelauerd en ook veel innovatief onderzoek gedaan op het gebied van kanker en veroudering. En wil met zijn onderzoek vooral bereiken, als ik het goed begrepen heb, maar dat wordt straks helemaal duidelijk, dat mensen gezonder oud worden. En misschien dus ook wel minder behoefte krijgen aan die zogenaamde pil van drion. Je weet het nooit. Meneer Hoeimakers is vannacht de gast in Kazeluna. Hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Uh, wij gaan dus over uw onderzoek hebben over het ouder worden van mensen... en hoe je dat uh, gezond kunt worden misschien ook wel. En nou ja, uiteindelijk gaan we het ook nog wel even over die pil van drion hebben. Maar eerst maar even uw fascinatie met ouderdom. Waar komt die vandaan? Oh, dat is een goede vraag. Ik ben daar eigenlijk al van jongs af aan... toen ik denk ik misschien vier jaar was, toen, toen hield mij die vraag al een beetje bezig. Uh, van ja, je bent geboren, uh, je, je groeit en je ontwikkelt je. Je ziet aan je ouders, die zijn al volwassen. En je ziet aan je grootouders dat die eigenlijk een beetje aan het aftakelen zijn. En ik had toen nog een overgroot moeder... En dat, en dat mensje was uh, heel erg gebogen en gebocheld en uh, vermagerd. En ja, in mijn ogen oud. Hoe oud was en, ze? Ik weet niet hoe ze eigenlijk... Uh, ik denk dat ze toch misschien ergens in de tachtig geweest is. Um, maar uh, ja, je vraagt je af, is dat nou de bestemming van het leven? He, je bent net aan je leven begonnen en dan denk je... en dan ja, zie je dat in voorgaande generaties uh, mensen... Aftakelen en hun gezondheid gaat achteruit. Kanker komt ook veel meer voor bij oudere mensen. Dus ja, ik denk, ja, dat kan toch eigenlijk niet de bedoeling zijn van het leven: dat je vervolgens aan uh, uh, ouderdom ten onder gaat. Dus ja. dat heeft mij toen al dat heel is erg mee bezig mee. gehouden. Ja, en ik heb toen gedacht van als ik ooit in mijn leven zoiets dat, dat proces zou kunnen begrijpen. Hoe komt dat nou dat mensen ouder worden? Wat waar ligt dat nou aan? Ja. Um, dan zou ik dat graag willen doen. En ja, ja lo en behold. Maar het is inderdaad zo gelopen dat ik in een tijd ben geboren. Dat je op dat punt echt zinnig onderzoek kunt doen. Dat er heel veel ontwikkelingen zijn op het terrein van uh, het, ja, de biologie. Het begrijpen van wat leven eigenlijk zelf is. Dat je de mogelijkheid hebt en ook de capaciteiten om je te ontwikkelen op het terrein van de biologie en, een, en een, een, een positie te krijgen in het onderzoek, die je in staat stelt om die vraag die je eigenlijk al van jongs af aan bezig hield om die vraag te kunnen proberen te beantwoorden... althans daar wat meer uh, ja, begrip over te krijgen. Inzicht in te krijgen. Dat, dat begrip is natuurlijk gekomen, in ieder geval voor een deel. Wat, wat, wat is dat nou precies, ouder worden? Wat is ouderdom? Uh, ja, dat, dat is nog steeds voor een deel niet helemaal duidelijk. Maar we beginnen er al wel wat veel meer van te begrijpen. Um, als je geboren wordt, dan staat je lichaam je staat eigenlijk uit één cel. Dat is de ijscel en de zaadcel van je vader en je moeder die samen smelten. En één, dat wordt, die ene cel die leidt uiteindelijk tot een, heel, heel, tot een individu met alles erop en daaraan. Dat is op zichzelf al heel wonderlijk hoe dat, dat in zijn werk gaat. Daar weten we ook heel veel meer van. Van dat proces van het ontwikkelen van een individu. En wat we ook zijn gaan inzien... is dat euh, tijdens dat proces... van het ontwikkelen... Euh, tijdens dat je groeit... tijdens dat je ademhaalt... en bouwstenen maakt uit euh, het voedsel wat je eet... Euh, de energie daaruit haalt... dat tijdens dat proces er ook... Uh, dingen gebeuren die, uh, ja, die kun je niet tegenhouden. Dat is namelijk dat er bijvoorbeeld dat er zuurstofradicalen ontstaan. Zuurstofradicalen zijn hele agressieve vormen van zuurstof... Ja. die de neiging hebben om te reageren met allerlei moleculen in de cellen. Je lichaam is opgebouwd uit cellen. En in elke cel zit ook een kern... In die kern, daar zit het erfelijk materiaal. Wat ons eigenlijk, hè, dat zit, daar zit de blauwdruk van het leven. Dat ja. maakt ons tot mens. En elke mens als verschillend mens. Uh, dus daar zit heel veel informatie in dat DNA. Ja, eigenlijk is het uh, al, zichzelf dat al iets wonderlijks, dat je in een microscopisch kleine celkern, ja. dat daar uh, twee meter DNA in zit. Als je die celkern zou opblazen tot de vorm van omvang van een voetbal, dan is die DNA-draad die loopt van hier tot Moskou. Zo'n Zo. heel lang stuk DNA is dat. In elke cel zitten? In elke cel zitten, en dat zijn 3000 miljoen bouwstenen die je van je ene ouder, van je vader. en 3000 miljoen bouwstenen van je moeder hebt gekregen. die samen je tot een unieke persoon maakt ja. als mens. Nou, het blijkt dat tijdens die ademhaling, onder andere. Um, die zuurstofradicalen dat DNA kunnen beschadigen. Is dat dan een soort? Want wat zuurstof laat spullen ook roesten? Is het een soort roest? Ja! Ja, ja, ja, ja, ja. daar lijkt het op. Het is niet helemaal hetzelfde, maar daar lijkt het op. Die ademhaling dat moet heel precies gereguleerd gebeuren. En tijdens dat proces, wat heel precies gecontroleerd gebeurt... kunnen er moleculen ontsnappen. En die zijn dus op dat moment heel actief. En die kunnen gewoon reageren met andere moleculen. En die, kunnen, die worden dan ook weer actief. Kunnen weer reageren met weer andere moleculen. En zo, zo ontstaat er dus in die cel eigenlijk voortdurend schade. Van, van binnenuit. Aan, de, aan die Slinger DNA. Aan die, aan, die, ja, precies, aan die 3000 bouwstenen, daar worden er elke dag weten we nu zijn er tenminste 10.000 bouwstenen in elke lichaamscel die spontaan loslaten uit het DNA. En zijn dat dan ook steeds dezelfde? Want in elke cel heb je toch hetzelfde DNA? Ja, dat klopt. Elke en ze hebben ook precies hetzelfde DNA. Die loslaten. Uh, maar het zijn niet allemaal dezelfde die loslaten. Nee, okay. dat, nee, nee, nee, dat is gewoon willekeurig. Dat is stochastisch. Dus bij de ene moment zijn het bouwstenen de, de, de, de 3200. En de volgende keer is het een ander. Dus dat is gewoon toeval. Ja, ja. Dus daar zit een factor toeval in. Maar die beschadigingen worden voortdurend aangericht van binnenuit. Je eigen ademhaling doet dat. En andere chemische reacties die je lichaams nodig heeft om te leven... die kunnen ook als, ja, als bijwerking hebben dat ze het DNA... aan andere moleculen in de cel aantasten. Ja. Maar er zijn ook invloeden van buitenaf. Bijvoorbeeld, UV-straling in de zon. die kan doordringen in de huid. en daar beschadigt die ook het DNA. En, dat is, uh, uh, ja, ik had het maar denken dat ademhalen heel goed voor je is. Uh, dat is het waarschijnlijk ook Eigenlijk maar, uh, <laughs> klopt ook wel in zekere zin. Maar het is dus ook slecht voor je. En, en uh, als die DNA-slingers afbreken. dan leidt dat tot veroudering? Uh, ja, dat, dat, dat is dus een van de stappen. Ehm um, dus er wordt inderdaad voortdurend wordt dat DNA beschadigd van binnenuit, van buitenaf UV-stralen, sigarettenrook, bijvoorbeeld zitten ook schadelijke ja. stoffen, in voedsel kunnen schadelijke stoffen zitten, chemische verbindingen, lucht, dus uh, die beschadigingen leiden tot allerlei uh, dingen die niet goed gaan in de cel, en zeker als de instructie voor alle processen als die wordt aangetast door beschadigingen, en dat is het DNA dat is degene die de blauwdruk bevat voor ja. het leven, die alles alle processen als het ware eh, aanstuurt in de cel... dat die cel zich op het juiste moment deelt wanneer dat nodig is. Als je een wondje hebt bijvoorbeeld... Ja. dan moeten de cellen in de omgeving van dat wondje... Die, daar ontstaan signalen, hé, hey, eh, hier is een wondje... de cellen wordt wakker, gaas delen... totdat het wondje ge geheeld is en dan ontstaan er weer signalen van buiten... hé, hey, stop er maar mee. En dan, dat, en, hè, dat wordt allemaal geregeld door erfelijk materiaal DNA. Echt waar? Dus, Ik dacht ja. dat dat de hersenen waren die dat deden, maar dat is... Uh... Ook de hersenen bestaan uit cellen en daar zit oh, ook, ook DNA, DNA. in. Ja, ja, ja. Dus, uh, en het, zeker is het zo dat er ook uh, systemisch, heet dat, dat er stoffen zijn, boodschappen die vanuit, onder andere de hersenen, maar er zijn ook talloze andere organen die hormonen afscheiden en hormonen, zijn eigenlijk boodschappers ja. die in het lichaam een bepaalde boodschap verspreiden ja. en die cellen kunnen horen van buiten en dan doorgeven van binnen, hé, hey, nou moet je stoppen met delen. En bijvoorbeeld kanker, dat is iets wat met veroudering ontstaat. Dat is typisch een gevolg van DNA wat beschadigd is geraakt... door die processen die ik net beschreef. Dan kunnen er fouten ontstaan in instructies. En omdat die beschadigingen kunnen op willekeurige plekken komen... in de ene cel op deze plek en een andere cel op een andere plek. Ja. Als nou net een plek wordt geraakt... die zorgt dat de cel stopt met delen maar de rem op de celdeling, dan werkt die rem niet meer in die cel. En dan gaat die cel de neiging hebben om maar te blijven delen. En zo kan kanker ontstaan. En je ziet dus ook, een van de ziektebeelden... die met veroudering veel meer voorkomt, is kanker. Ja. Dat komt omdat in de loop van de tijd er meer en meer beschadigingen ontstaan. En er een grotere kans is dat één cel op de verkeerde plek... een beschadiging krijgt, waardoor een instructie het niet meer goed doet... Waardoor die cel onterecht denkt, ik moet gaan delen. Waardoor je wildgroei krijgt en kanker. Ja. Dus kanker is een verouderingsziekte. Maar er kunnen ook cellen zijn die zodanig beschadigd zijn... dat ze hun functie niet meer goed doen. Ja. Maar je en kan cel... ook op jonge leeftijd kanker krijgen. Ja, dat komt alleen minder voor. Ja. Het kan zeker, ja, absoluut. Het is een kwestie van kans. Maar als je, gauw, als je kijkt naar de frequentie van kanker... in afhankelijkheid van de leeftijd... de leeftijd is de meest belangrijke factor... die bepaalt wat de kans op kanker is. Ja. Naarmate je ouder wordt, tot een bepaalde leeftijd... boven een bepaalde leeftijd neemt het weer af. Ja. Maar tot een bepaalde leeftijd, zeg 80, 85, neemt kanker toe. Met de leeftijd. En met name als je ouder wordt. Ja. Dat is gewoon een kwestie van kansen. Ja, nou, U heeft daar uh, heel lang onderzoek naar gedaan. En u heeft ook ontdekt dat uh, eiwitten een belangrijke rol spelen bij het herstellen weer van de DNA. Gaan we het straks even over hebben. Of niet even, maar gaan we het straks over hebben. Um, ik vertel nog even dat, we, dat Kazaluna een website heeft. Kazaluna.ncrv.nl Daar kunt u meer informatie lezen over deze uitzending, over andere uitzendingen. U kunt u ook uh, deze uitzending morgenochtend alweer terugluisteren als u dat wilt. Wat wij nu gaan doen, meneer Hoeemakers, is even luisteren naar het antwoordapparaat. Dat gisteren is ingesproken door Helco Span. Er is één nieuw bericht. Hoi Klaas, met Helco. Jouw gast Jan Hoeimakers is gespecialiseerd op het gebied van ouderdom en DNA. En hij wordt dan ook wel de ouderdomsprofessor genoemd. Maar hoe stelt hij zich nou zijn eigen oude dag voor? Dat zou ik nou wel eens willen weten. Ik wens jullie een mooi gesprek samen. Nou, hoe stelt u hem voor, die oude dag? Uh, nou, ik zou uh, hopen, willen, maar ja, dat heb je niet in de hand. Dus ik moet afwachten. Maar ik hoop dat ik nog lange tijd actief aan het onderzoek en aan uh, inzicht in veroudering... en misschien dat dat inzicht zich vertaalt in mogelijkheden om veroudering uh, te voorkomen. Althans verouderingsziektes te voorkomen. Het is niet zozeer de bedoeling om mensen heel oud te laten worden, maar om mensen gezond oud te laten worden. Uh, ik hoop dat dat onderzoek, dat ik daar nog lang aan kan bijdragen, liefst zo lang mogelijk... En uh, dat, ik, uh, dat ik in ieder geval nuttig nog ben. Dus uh, u wilt zo lang mogelijk, als u niet meer nuttig bent, uh, hoeft hoop, het dan niet meer van u? Um, nou, het hangt er vanaf in wat voor een, uh, staat ik dan verkeer. Stel dat ik uh, een hele ernstige ziekte zou hebben met een uitzichtsloos uh, vooruitzicht. Ja, dan komen we op het punt van de pil van, uh, van Dion uh, uit. Dus uh, ja. um, daar komen we straks weer over. Ja, daar gaan, gaan we straks weer over hebben. Maar dus zolang mag doorwerken, zolang mag ik nuttig zijn. Ja. Wilt u doorwerken omdat u nuttig wilt zijn... of vindt u het ook gewoon leuk om te doen? Ik vind het beide... Ja, dus uh, hier kun je uh, het aangename en het nuttige misschien met elkaar verenigen. Dus ik zou, uh, als het tenminste, uh, natuurlijk, je moet uh, altijd uh, heel kritisch naar je eigen kunnen en onkunnen kijken. Dan moeten anderen ook beoordelen. Maar als ja. ik nog zinnig kan bijdragen aan het onderzoek, en uh, dat onderzoek uh, vaart daar wel bij, wil ik dat graag doen. Als ik dat niet meer kan, dan doen we dan liever ja, het, van het uh, leven genieten natuurlijk. Het, het, het moet niet zo zijn dat die mensen om u heen allemaal zeggen, ah, laat we maar even, laat hem dat gooien. Gooi uh, je nee, nee, nee, nee, nee, nee precies. Ja, ja, ja. Goed, um, ja, voorlopig bent u in ieder geval nog heel nuttig u bent, Misschien is dat dan toch wel even goed Normaal vraag ik dat niet, maar u bent rond de 60 hè? Ja, dat klopt ja. <lacht> ja, ja, ja, ja, ja. Ik, ik moet het helaas bekennen Ja, nog helemaal niet oud um, Maar u, u bent nog hartstikke actief En heeft veel onderzoek gedaan Ik zei het net al, u heeft uh, al verschillende prijzen gewonnen Nu weer de, de um, hoe heet je? nou de pro de... Uh, Ik heb er een paar gewonnen ja, Eentje is de, de, de, de, oh, de Academie ja, Hoog Leraarsprijs ja. ja, wat is dat? Uh, dat is uh, een uh, heel eervolle uh, uh, stimulering van het onderzoek. Het is een uh, de KNW, Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen... die heeft voor twee gebieden, eentje in de beta-wetenschappen... en eentje in de alpha-gamma-wetenschappen... heeft ze een onderzoeksprijs ter beschikking gesteld van een miljoen euro. En uh, onderzoekers in de latere fase van hun carrière... kunnen met die, die miljoen euro onderzoek doen. Of onderzoek proberen te doen en zichzelf ook misschien wat meer... Ontlasten van allerlei administratieve bezonjes. Nou, dat zou mij heel welkom zijn. Uh, waardoor je meer nog weer aan het onderzoek kan bijdragen. En uh, ze hopen dat ze op die manier nog mensen voor een langere tijd nuttig aan dat onderzoek kunnen, uh, ja. kunnen laten. Dus daar zijn ze bij uw werkgever Erasmus MC, want dat had ik nog niet gezegd, ook blij mee neem ik aan. <laughs> ja. ja, maar ik ben er vooral zelf blij mee. Ja. En heel erg, ik voel me daar ook zeer door vereerd. Ja, kan me voorstellen. Goed, Goed. gaan we weer naar dat onderzoek. Dat, want u heeft ontdekt dat eiwitten van groot belang zijn bij het herstel van het DNA. Nou, we hebben net uh, al even erover gehad hoe, hoe dat DNA... Um, ja, vernietigd wordt gedeeltelijk? Ja, beschadigd waard. beschadigd En dat kan dus ook weer hersteld worden. Ja, ja dat is het, het, het, het fantastische ingenieuze... zoals het leven überhaupt heel ingenieus in elkaar zit. Uh, dus DNA heeft instructies voor alle functies die je nodig hebt... om uiteindelijk een volwaardig mens te zijn. Dat je kunt denken, dat je kunt lopen, dat je kunt eten... dat je kunt al, he, allerlei dingen. Ook liefhebben en dat soort van zaken. Maar een van de dingen die het ook heeft... is eigenlijk zijn eigen verbanddoos... Dus uh, wanneer het beschadigd raakt... dan heeft het weer instructies die zorgen voor eiwitten... die voortdurend dat DNA nalopen... en kijken of het allemaal nog uh, intact is, helemaal heel is. En als het een plekje tegenkomt waar er een beschadiging is... dan zegt ze, oh, oh, oh, hier moet even een rode vlag omhoog. En dan worden er andere eiwitten bijgehaald... en die gaan dus even goed kijken of het echt wel beschadigd is. En dan gaan ze het eruit knippen wat beschadigd is... en vervangen ze door helemaal weer nieuw. Ja. En dat is een fantastisch ingenieus proces. Maar als het niet goed verloopt... En er zijn dus uh, erfelijke ziektebeelden bij mensen bekend, heel, bij kinderen al... die een aangeboren defect hebben... juist in die instructie voor zo'n herstel-eiwit. Ja. Waardoor dat reparatieproces het niet goed doet bij die kinderen. En wat je dan ziet, is twee dingen, of drie eigenlijk... Kinderen kunnen al op jonge leeftijd kanker krijgen... omdat beschadigingen die instructies ja, die de celgroei controleren... ontregeld raken, waardoor cellen gaan delen, kanker. Of zie je kinderen die al op jonge leeftijd heel snel verouderen. En soms zelfs kunnen beide zich voordoen dat je zowel grotere kans hebt op kanker, als een grotere kans hebt of sneller verouderd. Ja. En die ziektes, daar is eigenlijk ons onderzoek bij begonnen. We zijn eigenlijk helemaal niet begonnen met onderzoek te doen... aan hoe dat veroudering ontstond. We zijn eigenlijk begonnen met onderzoek te doen... aan hoe het komt dat, uh, ja, dat beschadigingen in het DNA ontstaan... en hoe de cel zich daar uh, ja. tegen te weerstelt. Maar moet ik het dan zo zien dat je een stofje, een eiwit kunt toevoegen... waardoor dat uh, DNA herstelt? Was het maar zo simpel, oh. um, want dat zou makkelijk maken... dan zouden we heel makkelijk bij die kinderen... hun erfelijk defect ja. kunnen corrigeren door even dat eiwit te geven. Maar Je moet je voorstellen dat je lichaam bestaat uit 10 uh, tot 14e uh, cellen. Dat is één met 14 nullen. Ja. En in elk van die cellen ontbreekt dat eiwit bij die kinderen. En dat is een heel precies eiwit wat heel precies zijn functie moet doen om dat aan iemand te geven. Er, is, er bestaat geen methode om ervoor te zorgen... dat zo'n eiwit in elk van onze lichaamscellen... in de juiste hoeveelheid binnenkomt. Ja. Want die cellen hebben aan de buitenkant een vliesje... waardoor ze eigenlijk... Ja, dat, is de, dat is een afgrenzing met de buitenwereld. Daar komen niet zomaar eiwitten doorheen. Dus eh, het is heel moeilijk om die om dat erfelijk defect bij die kinderen op die manier uh, te corrigeren. In theorie zou dat kunnen, maar in de praktijk is het niet mogelijk. Maar, maar nou is u ontdekt dat eiwit van belang is bij het herstel van DNA. Uh, ja? Dat weten is natuurlijk leuk, maar dan moet je er toch ook wat mee kunnen. Uh, ja, nou, ja, ja. begin met weten. Toe, hè, ja. en, als je, en als je dit eenmaal weet, dan kan je misschien iets bedenken om er iets wat mee te kunnen. Ja. En um, wat wij in eerste instantie gedaan hebben, is eerst proberen te begrijpen hoe die reparatieprocessen nou in zijn werk gaan. We hebben gezegd één eiwit, maar het zijn er honderden ja. die allemaal met elkaar samenwerken en allerlei soorten beschadigingen eruit kunnen halen en repareren. Maar even om een klein stapje te maken... Kunnen we dat wel beïnvloeden dus? Dat reparatieproces is maar ten dele, denken we, te beïnvloeden. En dat is eigenlijk niet gekomen uit het onderzoek... wat we gedaan hebben om dat proces beter te begrijpen. Maar dat is eigenlijk gekomen uit iets heel onverwachts. Dat zie je ook vaak bij onderzoek. Dat je iets ontdekt wat je helemaal niet van tevoren had voorzien. Dat zijn ook vaak de belangrijkste ontdekkingen. Want wat hebben wij gedaan? We hebben die kinderen met die erfelijke ziektes... Daar hebben we precies hetzelfde defect hebben we nagebootst in muisjes. Ja. En muisjes kun je heel goed onderzoeken. Kinderen, ja, die, kun je, die moet je zoveel mogelijk je beschermen, zo maar die kun je niet heel goed onderzoeken. Nou, en die muizen, die hadden eigenlijk heel veel kenmerken die ook die kinderen vertonen. Dus die muizen verouderen ook sneller. En muizen kun je kruisen. Je kunt de ene muis met de andere muis kruisen, bij kinderen enzovoorts, bij nee. mensen kan dat niet. En toen bleek dat als je twee reparatiedefecten aanbracht, dat het verouderingsproces... Nog verder versneld. De normale muizen worden 2,5 jaar oud in het laboratorium. In de natuur maar 3 tot 7 maanden. Door, door één mutatie, één verandering die bij zo'n kind aanwezig was... Nou verouderde die muizen in plaats van in 2,5 jaar nam het nu nog 5 maanden. Ja. Maar als je twee defecten bij elkaar bakt, dan werd het nog verder vererderd. Ja. Toen werden de muizen maar drie weken oud. Dus muizen verouderden in drie weken... wat normaal gesproken 2,5 jaar neemt. Maar, maar ik wil het even omdelen. Want... want uh, u... U doet onderzoek, onderzoek naar hoe mensen verouderen. verouderen en hoe ze gezond ouder kunnen worden. Dus daar moet je er ook iets mee kunnen. Ja, dus die muizen, toen we daar heel goed naar gingen kijken, die heel snel verouderden. Toen bleek dat die muizen eigenlijk, die bleven klein, net als die kinderen. Die kinderen die, die groeien niet. En wat uit onderzoek wat we deden naar voren kwam was. Dat die muizen eigenlijk al hun energie stoppen in het onderzoek onderhoud van het lichaam, in de afweer van het lichaam, in de antioxidantsysteem van het lichaam. Dus... En we hadden uit ander onderzoek hadden wij geleerd... dat bij wormen, bij bakkersgist, bij vliegen, bij muisjes... en zelfs is recent bij apen is dat aangetoond... dat als je bijvoorbeeld weinig eet, calorische restrictie... Ja. dan heeft het lichaam ook niet de luxe om die weinige energie in de groei te stoppen. Dan Het enige wat je zinnig kan doen is die energie te stoppen... in zoveel mogelijk onderhoud en afweer. Dus als je dat je leven lang doet... Dan, word je, dan leef je veel langer en gezonder. Dus dat hebben we ontdekt? Dus ja, die muizen min, die heel eten. snel verouderen, die deden eigenlijk hetzelfde... als wat muizen die calorische restrictie krijgen, die te weinig te eten krijgen, ook doen. Maar die dan wel lang leven. Ja, maar, dus, maar even concreet, hè, dat, dat we het allemaal goed begrijpen. Als we minder eten bijvoorbeeld, ja. uh, dan worden we ouder en gezonder oud. Uh, ja, normaal als je, dat wel, je moet wel gezond eten. Hè. Je moet niet uh, zeg maar heel ongezond minder eten, want dan, uh, dan, wordt het, dan wordt het niet beter van. Maar je moet gezond, genoeg vitamine, genoeg mineralen... maar minder koolhydraten, minder vetten en minder aminozuren. Als je ja. dat doet, 70% van wat je normaal geneigd bent te eten... dan zien we bij alle organismen waarin dat onderzocht is... dat ze langer gezond en uh, langer blijven leven. En wat kunnen we nog meer doen om gezond te nou, dat hopen we te ontdekken aan de hand van de muisjes die heel snel verouderen. Of er stoffen zijn in het voedsel die ons verouderingsproces wat afremmen. Of dat er andere stoffen zijn die ons verouderingsproces ongewild het zeg maar, versneld laten verlopen. Dus we hopen dat we daaruit kunnen afleiden welke componenten in ons voedsel zijn nou uiteindelijk goed en in welke mate zijn ze goed om veroudering, uiteindelijk veel verouderingsziekten uit te stellen en gezond oud worden te bevorderen. En, en Misschien die... zijn er ook wel geneesmiddelen. Die in staat zijn om ons lichaam wat cadeaus restrictie bewerkt. Namelijk dat je die de wijze. Minder eten, dus. minder eten. Dat je je energie, de wijze van. gaat niet zozeer in groei, maar die wijze wordt geschoven richting onderhoud. Dat er misschien stoffen zijn die ons lichaam, zonder dat we voortdurend hongeren... want ja, dat is niet zo erg uh, populair... dat je lichaam daardoor, zeg maar, als het ware, de wijze wat meer terugzet... zeker wanneer je al volwassen bent... dan hoef je niet je energie te stoppen in groei, dan kun je hem eigenlijk veel beter stoppen in onderhoud. Ja. En als je je lichaam daartoe zou kunnen aanzetten, ja. kunstmatig niet door middel van va voortdurend euh, hongerlijden... dan zou je daarmee gezond oud worden bevorderen. En dat komt uit het onderzoek wat we deden... aan de hand van die muisjes die heel snel verouderden. En daar spelen eiwitten ook nog een rol in? Uh, eiwitten spelen daar een grote rol in. Eiwitten zorgen voor eigenlijk... Uh, heel veel van de instructies die je DNA in zich heeft... die voeren de eiwitten uit. Ja. En dus die moeten ook in een, in een pil zitten dan, die eiwitten? Uh, nou, we, we denken dat die pil een, dat die misschien bepaalde eiwitten zou kunnen remmen... of andere eiwitten zou kunnen activeren. Zeg maar prikkelen om beter hun werk te doen. Ja. Als, je, als je weet welke eiwitten je zou moeten beïnvloeden... dan kun je misschien met kleine chemische stoffen... die wel in het lichaam, in alle lichaamcellen eh, doordringen. Een eiwit doet dat niet, maar een kleine stof... die door de membraan heen kan, kan gaat, die kan dat misschien wel. En kun je daarmee... Uh, bepaalde eiwitten die de groei bevorderen, afremmen. En er is al één van zo'n stof gevonden. Ook al is die uh, overigens niet aan te bevelen in het dieet. Ja. Dat is een stof die heet rapamycine. Een stof uh, die uh, nu getest wordt, in, bijvoorbeeld omdat die uh, kanker on, uh, onderdrukt. Ja. Uh, kanker en zelf het immuunsysteem uh, onderdrukt. Uh, die stof remt de groei omdat hij een eiwit remt, wat normaal gesproken de groei bevordert. Is dat dat, uh, dat stofje dat op Paaseiland uh, in de jaren 70 juist, zo ontdekt is? Juist. Ja, ja. Ah, oké. Okay. Want daar zeggen ze ook van: als je dat maar veel neemt, dan word je ook ouder. Uh, dat, dat zeggen ze, maar dat zou ik maar niet doen. Want het heeft ook heel veel bijwerkingen. Ja, dan word je niet uh, leuk ouder. En nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik denk niet dat, je dat, uh, dat dat aan te bevelen is. Maar dat laat wel zien: het is in muizen namelijk gevonden. Als je muizen. Um, twee groepen muizen neemt. De ene krijgt gewoon eten en de andere krijgt het stofje erbij. Dan zie je dat, vooral bij vrouwtjes, iets minder bij mannetjes... Uh, ze ongeveer 27 tot 29 procent langer leven. En in het algeheel ook lijken ze iets gezonder te zijn. Ja. Maar het is niet de stof die de mensen nou massaal moeten gaan eten... want dan uh, krijg je weer hele andere problemen. Dus zo, Die stof niet, maar misschien zijn er andere die in de toekomst wel degelijk gevonden worden... die gezond oud worden, wat beter uh, mogelijk maken. Ja. En ouder worden, hè? want dat is ook aan de hand. We worden ouder dan in de middeleeuwen... maar we worden ook ouder dan 20 jaar geleden. We worden eigenlijk steeds ouder. Hoe komt dat? Um, dat heeft verschillende oorzaken. We worden inderdaad steeds ouder. Elke tien jaar komt er 2,5 jaar bij. Of je kunt ook zeggen elk uur een kwartier. Um, als je tien jaar later geboren wordt, heb je een levensverwachting die 2,5 jaar langer ja. is. En uh, dat is in eerste instantie gekomen uit de middeleeuwen... waren vooral de infectieziektes degene die mensen doodmaakten... en levensduur, levensverwachting beperkten. Uh, dus hygiëne, waardoor je minder kans op infecties had. Toen antibiotica, waardoor je infecties kon bestrijden. Nou, toen waren infecties als het ware niet meer doodsoorzaak nummer 1. En dan kwamen de andere ziektes aan. Nou heb je gezond voedsel, waardoor je toch ook minder kans hebt. En vaccinatie, waardoor je ook minder kans hebt... dat je als jong kind uh, uh, een infectie oploopt of uh, ernstige ziektes oploopt. Uh, en de laatste verlenging van de levensverwachting... komt eigenlijk meer... Uit um, de, gene de, de geneeskunde verbeterde medicatie. Bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Uh, dat was doodsoorzaak nummer 1 tot, tot pas geleden. Maar we hebben nu uh, allerlei manieren om die hart- en vaatziekten wat te verminderen. Terug te dringen. We hebben bloedverdunners. We kunnen uh, stents plaatsen. Uh, hè? Dus we, kunnen, we, we hebben wat dat betreft het hart- en vaatziektenprobleem iets minder urgent gemaakt. En nou ja, nu is kanker bijvoorbeeld nummer 0, doodsoorzaak nummer 1. En tot hoever gaat dat door, dat vrouwen worden? Dat kan niemand zeggen. Ik, ik denk dat het, uh, uh, het hangt van onze levensgewoonte af. Kijk, als we doorgaan waarop we nu mee bezig zijn, dat kinderen al op jonge leeftijd bijvoorbeeld uh, weinig bewegen en ongezond eten, waardoor ze al on ouderdomsdiabetes ontwikkelen, ja, dan gaan we juist uh, de verkeerde kant op. Hè? Uh, we moeten denk ik, uh, een, als we gezonde levensstijl hanteren, dan verwacht ik Normaal gesproken dat het proces van geleidelijk wat ouder worden... dat dat proces zich nog enige tijd zal voortzetten. Gisteren of eergisteren stond in de volkshand dat genen ook een rol spelen bij het ouder worden. Hendrikje van Andel, daar ging het over, die, was, die is een aantal jaar geleden overleden, was 115. Die had goede genen, tenminste als je van oud worden houdt. Klopt dat? Uh, ja, voor een deel wordt gezond oud worden wordt beïnvloed door je door je vader en je moeder. Dus je moet je goede, je goede ouders kiezen. Uh, dat is bekend uit onderzoek. Als je kijkt naar de kinderen van ouders die allebei... of waarvan een van de ouders toch heel oud is geworden en gezond is gebleven... dan hebben die kinderen een 25% meer kans om ook gezond oud te worden... dan de gewone personen uit de bevolking. Dus er is zeker een erfelijke factor die een rolt. Erfelijke factoren, niet eentje, heel veel waarschijnlijk, die daar een rol in spelen, maar natuurlijk ook je manier van leven. Als je, on, als, je, als je niet goed uitkijkt dan je komt onder de tram, dan word je niet oud. Dus je ja. moet, hè, er zijn ook omgevingsfactoren, gezond leven, je moet niet uh, roken, je moet uh, goed bewegen, enzovoort. Jes. Dus die ja. genen bepalen niet alles? Die bepalen veel, maar lang niet alles? Nou, niet alles. Nee, nee, nee. En we weten nog niet eens eigenlijk welkegene. Er wordt heel veel onderzoek gedaan, dat doen wij niet, maar andere onderzoekers in Nederland en daarbuiten... om te kijken als je nou uh, de kinderen neemt... Of, of, of mensen die gezond oud worden, zijn, mensen die honderd jaar of ouder zijn geworden... daar het DNA van bekijkt en dat van gewone mensen... en kijkt wat is er nou verschillend. Maar er is op dit moment nog niet echt helder uit naar voren gekomen... Um, een heel paar genen waarvan we dat eigenlijk al van tevoren hadden gewisten. Ge ge die, uh, ja, die, die moet je in die vorm hebben, dan, dan, dan heb dan, je een grote kans uh, dat dan je gezond blijft. Maar er zijn nog heel veel onontdekte erf erfelijke factoren die daar een rol in spelen. Maar, maar, maar ik kom uit een familie waar iedereen vroeg doodgaat. In ieder geval heel veel mensen gaan vroeg dood. Waar aan? Uh, kanker of hartfalen. Oké. Okay. Ja. Heb ik dan ook niet zo'n lange levensverwachting? Nou, kanker is iets wat voor een deel erfelijk bepaald kan zijn, maar dat hangt ook van je levensstijl af. Hè. Als je veel roger nou, bent, dan, ja, dan die wijnglijn <laughs> Nou, um, um, dus kanker is, is, is, is voor een deel ook ongelukkig toeval. Je ja. heb je niet helemaal in de hand uit een vaatziekte, uh, die kunnen we tegenwoordig veel beter uh, handen behandelen. En je kunt ook in je levensstijl voldoende bewegen, gezond ja. eten... kun je daar ook heel veel aan doen. Ik dus uh, ik, ik, ik, ik zou het niet hoop, hopeloos inzien. Mooi. Dan nog één vraag over die genen. Worden onze genen nou ook, want we worden steeds ouder... worden onze genen nou ook steeds beter? Nou, um, dat denk ik niet... Um, degenen de genen bij de mens worden denk ik, als je het kijkt in de loop van de laatste paar honderd jaar, worden die zelfs minder goed. Van tevoren. We worden ouder. Heel, we worden ouder en dat komt inderdaad door gezonder leven, door verbeterde gezondheidszorg, door hygiëne. Uh, uh, maar dat zijn, dat zijn niet je genen. Uh, uh, en bovendien ouderdom, uh, veroudering, is eigenlijk niet genetisch geselecteerd. Uh, he, je, je biologische functie op aarde is eigenlijk om je nageslacht te geven. Ja. En, en als dat nageslacht goede genen van jou krijgt... heeft dat nageslacht grotere kans om ook te overleven. En ook hun nageslacht heeft dan weer grotere kans om te, goed te overleven. Dus je genen geef je door aan je nageslacht en dat is je biologische functie. Maar waarom dat, worden ze dan slechter? Uh, nou, omdat vroeger... Uh, zeg maar, dan vraag ik even over duizenden jaren geleden... toen mensen echt uh, uh, elke dag de strijd om het bestaan moesten voeren... toen was het alleen degene die het fitst was... die uh, de grootste kans had dat hij uh, oud genoeg werd om nageslacht te geven. En de kinderen daarvan hadden dan ook weer die goede genen. Dus iemand die bijvoorbeeld niet goed kon zien... Um, die was snel, uh, die, he, die, had, die, die ziet zijn prooi niet en bovendien ziet hij ook niet uh, het, gevaar. Uh, het gevaar. Dus die is snel het haasje. Dus, maar nu uh, mensen met slechte ogen kunnen een bril nemen en die, en geven, dan die, een... ogen door. En die geven die slechte zo ogen door. En zo worden die genen steeds slechter. Ja, en vrouwen die bijvoorbeeld uh, niet zelfstandig een kind kunnen baren, maar die daarvoor hulp nodig hebben vanuit uh, ja. het ziekenhuis, dat zou vroeger afgestraft zijn, bij wijze van spreken. Gelukkig kunnen we dat Ik hebben. ben heel blij dat... dat het kan, kan ik u vertellen. Ja, precies. Maar onze erfelijke eigenschappen worden er daardoor niet beter van. En je kunt het ook misschien zien aan honden. He, bijvoorbeeld honden die worden helemaal niet op hun fitheid getest, maar omdat ze mooie haren hebben of een andere vorm, of wat dan ook. en Korte pootjes. Ja. Maar die zakken door hun, door door hun pooten Of uh, die, die, hebben, die krijgen een rug of op jonge leeftijd kanker dan zie je al dat die honden genetisch sterk achteruit zijn gegaan. Omdat ze op heel verkeerde eigenschappen geselecteerd zijn door ons. En dat kan soms heel snel gaan. Ja. Even iets anders. Want We hebben gezegd dat vandaag, 20 jaar geleden, is dat Heup Drion dat essay schreef. Waar uiteindelijk die pil van Drion, wat nooit een echte pil is geweest, naar voren gekomen is. Nou, nou wordt daar in de media ook aandacht aan besteed. Nieuwsuur had een, een reportage... Uh, waarin gesproken werd over het maar doorbehandelen van oude mensen. En daarin kwam een mevrouw aan het woord. Een beetje ingewikkeld verhaal, maar die mevrouw die had een ingezonden brief geschreven in het NRC Handelsblad. En daar vertelt ze over in die reportage oh ja. van Nieuwsuur. Laten we weer normaal vinden dat er een eind komt aan ons leven. Laten we gewoon overlijden bij een zware longontsteking, kanker of een hersenbloeding. Laten we al die miljoenen euro's niet steken in ons oudjes, maar in de preventie en het gezond houden van de jonge mensen en kinderen in Nederland. Jan Hoeimakers, uh, moleculair geneticus aan de uh, Erasmus MC, hè, Medisch Centrum, het dus moet ik zeggen, uh, in Rotterdam. U heeft net weer een miljoen gekregen om, uh, om aan die oudjes te besteden, hè, om aan het gezond ouder worden te besteden. Deze mevrouw zegt, geef het nou aan die jongeren en laat die oudjes een, een beetje met rust en geef ze ook de kans om gewoon weer te sterven. Ja, natuurlijk denk ik ook dat dat zeker zo is. Dus ik denk dat je oude mensen zeker daar waar het uh, echt uitzichtsloos is... en waar op een, op, een, op, een, uh, op een gedegen manier goed is gekeken of dat werkelijk zo is. En waarbij wij misschien wel uh, met allerlei uh, geneeskundige trucjes... Uh, het lijden nog kunnen verlengen. Maar als, dat, als die geneeskundige behandelingen... Uh, een, een, een mens onwaardig leven verlengen... dan denk ik niet dat we mensen helpen. In zo'n situatie lijkt mij dat uh, uh, het helpen juist zou zijn... het niet geven van een uh, behandeling die lijden en, en uitzichtsloos, uh, voor, uh, uitzichtsloos lijden... laag kwaliteit van leven verlengen. Ja. Maar het is natuurlijk zo daar waar je dat wel kunt en waar mensen... Plezier en actief in het, en nog helemaal vitaal in het leven staan, ja, die moet je, als die, een, als die een, zeker als dat te verknezen valt, moeten we, kunnen we natuurlijk niet zeggen van hé, hey, dat gaan we nou niet doen. Nee. Dus uh, ik denk dat je dat met, met heel veel omzichtigheid, gezond verstand moet bekijken daar waar uh, medisch helpen niet meer echt helpen is daar moet je dat helpen ook niet meer uh, uh, geven. Ja. Want dan is het niet helpen. Want, want hoe ver, verhoudt uw onderzoek zich nou tot die discussie... die nu de laatste tijd ook weer een beetje opleidt... misschien ook wel omdat het twintig jaar geleden is... Uh, dat uh, Drion uh, dat essay schreef... Um, heeft dat met elkaar te maken ook in uw... Ik denk het wel. Ik zou, ik zou willen bevorderen, als we dat zouden kunnen... uit ons onderzoek zou ik fantastisch vinden... dat zou ik voor mijn leven een, een, een levensdoel ver, ver, ver, vervuld zien... is als je gezond oud worden kan bevorderen. En dat dan mensen... Ja, op een gegeven moment gaan mensen dood. Vaak aan met mensen die heel oud worden. Die worden zwak. Die krijgen inderdaad een longontsteking. Uh, en die kunnen ze niet meer de baas worden. En dan is het vaak in een paar dagen, misschien een paar weken, is het, uh, is het, is het voorbij. En dat is een manier van, of misschien wel in één keer, uh, heel, dat het stopt. Ja. En, uh, en, en, en, en dat is misschien een dood die heel veel mensen zouden verkiezen... boven een dood waarbij je uh, lange tijd Alzheimer of in een eindeloos lijden in de vorm van kanker. Uh, of uh, heel veel medische problemen die je hebt op allerlei terreinen. Want veroudering gaat vaak het is niet één ding, maar het zijn heel veel dingen die samenkomen. Dat, dat willen wij niet bevorderen. We willen juist bevorderen dat mensen gezond oud worden. Dat ze misschien ook langer aan de maatschappij kunnen deelnemen. Dat het vergrijzingsprobleem wat er aankomt, over enige tijd zijn er veel meer ouderen en kunnen de jongeren het allemaal niet meer opbrengen. Nee, precies. Dan en dan we is we ook, kunnen, kan niemand het ook betalen om al die die ouderen nog een hele dure. Mensen die nu 90 jaar of ouder zijn. hebben gemiddeld aan gezondheidszorg 50.000 euro per jaar nodig. Ja, want, u, want uw onderzoek. Maar is dat ook een kostenbesparend onderzoek? Zou je dat kunnen zeggen? Als, niet? Als, als, als, het zou, als, het, als we erin slagen om chronische verouderingsziekten uit te stellen. tot het moment dat je aan iets anders zou overlijden. Oh, nee iets wat uh, onschuldig is, He, dat je niet uh, lange tijd uh, Alzheimer hebt, maar dat je, dat, dat, je, dat je doodgaat aan een verkoudheid, een griep of wat dan ook, dan denk ik dat we kosten besparen. Ja. Want dan kunnen mensen nog lange tijd actief zijn. Dan heb je veel meer rendement uit de opleiding die in iemand is gestoken. Iemand's ervaring kun je langer benutten. Dus die mensen zijn langer productief. En bovendien, als ze ouder zijn, kunnen ze misschien, omdat ze nog vitaal zijn, nog vrijwilligerswerk doen. Ze kunnen elkaar helpen. Ja. Ik denk dat het probleem... Dan van wat we nu op ons af zien komen als maatschappij, wat een ernstig probleem is, veroudering en kreis, vergrijzing van de samenleving, kunnen we misschien op die manier. Uh, proberen voor te zijn. En, en, en de kwaliteit we... van leven verbeteren. Precies, want dan zullen er dus ook minder mensen zijn die verlangen naar de dood en, en hun eigen uh, ja, lot in handen willen nemen. Juist. Kijk, iemand die helemaal geen uitzicht meer ziet. Uh, die, uh, die echt misschien door talloze medische trajecten heen is gegaan, al heel veel pijn heeft gehad, enzovoorts. Zo iemand help je niet om die nog langer in leven te houden. Dat is niemand, daar is die persoon niet bij gebaat. zijn omgeving niet. En ik heb daar voorbeelden van gezien in ziekenhuizen schrijnende voorbeelden... waarbij we toch nog wanhopig proberen... om iemand uh, te helpen... maar uiteindelijk juist het verkeerde bewerken. Dat wil ik niet. Ik zou, ik zou het veel menswaardiger vinden... als mensen... Uh, uh, bespaard blijven een lange periode van, uh, van lijden. Uh, in, uh, dat, je, dat je geïsoleerd raakt mentaal of, uh, of, of fysiek. Dat je uh, botontkalking in een, in, in een rolstoel... je bent volkomen afhankelijk, je kunt verweren niets meer. Dat is niet het leven wat, uh, wat ja. heel veel de moeite waard is. Als, als het leven. afgelopen is, is het ook afgelopen. Als, dan als, het, ja. als, het, als het afgelopen is, het, is het afgelopen. Ja, en dan is het een dooddoener, ja. ja. Um, denkt u veel over uw eigen einde na eigenlijk, wat dat betreft? Uh, nou, ik ben nog te druk bezig met <laughs> om... mijn onderzoek... om me daar uh, heel erg te druk uh, mee bezig te houden. Ja, je hoopt uh, dat je bespaard wordt een, uh, uh, een, een vreselijke ziekte. Ja. Uh, dat was een van de motivaties voor mij om... Ja, te kiezen voor deze, uh, voor, voor deze richting van wetenschappelijk onderzoek. Ja. Kanker en veroudering, verouderingsziekte, dat zijn eigenlijk de hoofdoorzaken die ontzettend veel leed en verlies zijn kwaliteit van leven en welzijn. Uh, dat dat daarmee gepaard gaat, verlies daaraan. Ja, als ziekte, uh, daar, ik hoop dat, ik dat, uh, dat mij dat ook bespaard blijft. Maar ja. eigenlijk het gaat het niet om mij, maar het gaat om de maatschappij. Stel dat er zo'n zo uh, pil zou komen, uh, uh, zeg maar de pil van Drion, dat die echt zou bestaan, zou u hem dan aanschaffen? Nou, nee, niet a priori. Maar er zijn heel goede manieren natuurlijk voor mensen... om toch menswaardig uh, te sterven als het, als het geen perspectief meer biedt. Ja. Als het echt duidelijk is, is volkomen uitgesloten dat je nog geneest. En de toekomst ziet er alleen maar uit in termen van lijden... en, en heel veel pijn en verdriet en heel veel kosten en zorg... Uh, die niet meer uh, helpt. Ja, dan uh, zijn er allerlei manieren om... Uh, op een waardige wijze te kunnen sterven. Dan hoef ik die pil van Dion niet voor te vertellen. <gacht> Nog even, Wat uh, u, u heeft een paar keer gezegd... Van, uh, als het gaat lukken... als we inderdaad uh, kunnen bereiken wat we zoeken... of kunnen vinden wat we zoeken en zo... Uh, gaat dat gebeuren? Gaat, dat gaat, u er, zeker ga, gaat u ervoor zorgen dat mensen gezond aanheden... Nou, dat aan... we, dat, dat ja. kan ik niet. Maar wij doen ons best. En uh, ik, denk dat we, uh, ik denk dat de voorwaarden aanwezig zijn... om daar toch heel veel voor uit te gaan. Het zal veel tijd kosten, want uh, ja, al die stoffen, je, moet ze, je kunt ze misschien in een muis ontdekken, maar voordat je ze aan een mens kan, toe, moet je toch heel veel onderzoek nog doen. Ja. En dat kost heel veel en dat duurt heel lang. Maar de voorwaarden daarvoor zijn zeker aanwezig. We zullen snel aan, uh, sneller mogelijkheden voor preventie ontdekken. Uh, we zullen denk ik veel sneller inzicht krijgen... in welke stoffen in voedsel zijn nou beschermend... en welke stoffen zijn nou schadelijk. En we kunnen denk ik ook... Uh, aan de hand van... Uh, bepaalde uh, kentekens... in bijvoorbeeld een klein beetje bloed zien... Uh, zullen gaan onderkennen van... hé, hey, jij hebt grotere kans... dat je over tien jaar uh, diabetes ontwikkelt... of dat je hart- en vaatziekte... of misschien dat je... Um, uh, Alzheimer gaat krijgen. Uh, je kunt nu... Door, doen voor, het... door maatregelen te nemen, dat misschien voorkomen. Ja, Dit gesprek is alweer bijna afgelopen. Mie ja, dat gaat hard. Hè? Uh, ik ga even vertellen wat wij hierna gaan doen. Dan ga ik namelijk met luisteraars praten. Dat wil zeggen om twee overheen gaat dat beginnen... want zometeen krijgen we eerst nog de Millennium Trilogie. Maar de luisteraarsvraag uh, in de tweede uur is... hoe oud wilt u worden? Of... Hoe wilt u oud worden? Dat kan allebei. En misschien bent u al een, te, een beetje op leeftijd. Uh, hoe bevalt het ouder worden? Dat zijn eigenlijk drie vragen, maar die hebben allemaal heel veel met elkaar te maken. Als u daarop wilt reageren, kan dat door te bellen 0800-1121. Als u wilt mailen, kan dat naar casaluna@ncv.nl En twitteren kan naar hashtag casaluna. Uh, bent u eigenlijk uh, als onderzoeker nog net zo goed als tien jaar geleden? Uh, ik vraag me die, stel me die vraag wel eens af. Uh, uh, en, en ik heb de conclusie getrokken dat ik nog... Uh, heel veel dagen, ontzettend veel doe. Uh, het verbaast mij. Ook, ik had van dat, tevoren dat gedacht: van, veel, nou, als je 60 bent, dan uh, kun je je bijna wel afschrijven. Maar ik heb nog heel veel uh, energie. En, uh, en nu, nu op een iets ander niveau. Maar ik denk dat ik nog uh, heel, heel veel, hoop dat ik nog heel veel kan bijdragen. Ja? Ja. En, en is er dan nog, nog één dingetje wat u heel graag wil uh, ontdekken? Uh, ja, ik hoop dat we in staat zullen zijn om. Uh, uh, dat wijzertje van energie, uh, onderhoud... om dat wat naar de onderhoud te kunnen buigen. Zelfs Als we dat, we dat zouden kunnen, dan denk ik dat we heel veel bereiken. Dus de groei naar het onderhoud. Groei in plaats van groei, onderhoud bevorderen, ja. ja. Nou, uh, nou is er, omdat u die, uh, die prijs gewonnen heeft laten, dit jaar... Hè, de, de, de, de, is er een filmpje van u gemaakt uh, waarin een A.I.O. Uh, iemand met wie u werkt... Ja, klopt, ja. Uh, mijn ook buurman collega, en ook en mijn baas, mijn vroegere baas. Ja. Dick Bootsma. ja. Uh, die zei uh, dat het hem niks zou verbazen als u ooit de Nobelprijs zou winnen. Nou, nee, nee, nee, dat is dus. Uh, <laughs> dat dat, dat, dat, dat, dat komt niet eens bij me op. En dat zou ik Absoluut ook niet mijn doel. Want ik denk, iemand die de Nobelprijs nastreeft, die verniet hem al niet. Maar uh, nee, Echt absoluut nee? niet. Nee, dus nee, nee. Om... Het gaat namelijk helemaal niet om de Nobelprijs. Het gaat veel meer om wat je onderzoek uiteindelijk betekent voor de mensen. Ja. En voor de mensheid. Daar doe je het voor. Het gaat me helemaal niet om mezelf. Of om een Nobelprijs. Totaal niet. Heeft u dat, dat, niet. Heeft dat die eerzucht niet die veel nee, wetenschappers nee, hebben? Nee, ik competitie zou, zou mezelf ongemakkelijk voelen. Ja? Nee, als u hem nee. zou krijgen? Ja, ja. Zou u hem niet ophalen? Zou je hem weigeren? Uh, nou, ik zou hem niet weigeren. Dat zou onbeleefd zijn. Maar ik zou hem ook niet verdienen. Ik vind helemaal niet dat ik hem verdien. Dus uh, ik, kom, nee, ik kom er totaal niet voor in aanmerking. Ik, ik zou het wel ook, leuk Ik heb er ook helemaal niet... Uh, nee, nee, nee, nee. Ik ben al meer dan gelauwd. Maar het gaat mij om dat het onderzoek tot iets leidt waar we allemaal iets aan hebben. Wij gaan u volgen, meneer Hoeienmakers. Ik dank u zeer voor uw komst. En, uh, ik vond het heel leuk om ermee te praten. En uh, heel veel succes met het onderzoek nog. Dank je wel. De uh, Trilogie. Millennium Trilogie. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat is jij. CRV. Millennium, deel 1. Mannen die vrouwen haten. Naar Stiek Larsson. Een hoorspel van de NTR, aflevering 28. Er wordt hier in Hiddipi veel geroddeld over Mikael Blomquist en Lisbeth Zalander. Daar is het een dorp voor. Er wordt hier al geroddeld als een man achter een vrouw aansluit bij de kassa. Blomquist en Salander. Goed, die Blomquist heeft een zekere reputatie, maar... Een met tatoeages bedekte computerhacker Als jongens hij. Ze kunnen hier beter roddelen over wie een kat onthoofd heeft. Een ziek eiland, dat is het. Heb jij nog koffie? Lisbeth gaat het een beetje. Ja. ben je geschrokken? Als ik die klootzak te pakken krijg... die alleen om ons te waarschuwen een kat martelt. Is dit een waarschuwing? Ja, ik denk een signaal, ja. Nee, wat het ook is. We hebben iemand zo bang gemaakt dat hij ons dit flikt. Maar er is ook nog een andere link. Ja, want dit lijkt op de dierenoffers van 1954 en 60. Mm -hmm. Maar een moordenaar van 50 jaar geleden... sluipte hier niet rond om dieren lijken bij jou voor de deur te dumpen. De enige die zo gek zijn zijn Harald en Isabella. Isabella is een takkenwijf. Dat zeker een kat kan vermoorden, maar... of ze in de jaren 50 als serie moordenaar van vrouwen rondliep. Harald Wanger... Ik weet het niet. Onze invalide vriend kan nauwelijks lopen... en het lijkt me hoogst onwaarschijnlijk dat hij vannacht naar buiten is gegaan. Een kat heeft gevangen en ja. Ja. die hier neer heeft gekwakt. Nou, het is iemand die doorheeft dat wij hier aan het scoren zijn. Wat ga je doen? Maar in mijn motorpak hijsen. Ben ben vanavond terug. En wat ga je doen? Ik moet even wat spullen halen. Als iemand zo gestoord is om een kat te lynchen... kan hij ons volgende keer ook te grazen nemen. Of de boel in de hen steken als wij liggen te pitten. Jij gaat vandaag twee brandblussers en twee rookmelders kopen. Dirk! Dirk! Jij bent in een goede bui, Mikael. Ja, terwijl er helemaal geen reden voor is, eigenlijk. Juffrouw, mag ik ook een latte? We vonden vanmorgen de zwerfkat dood, volledig verminkt op de deurmat... Gevuld, poten geamputeerd, afgesneden kop. Afschuwelijk. Ik had er nooit bij stilgestaan dat deze zaken ook nog gevaarlijk zou kunnen worden. Waarom niet? Mijn taak is immers het ontmaskeren van de moordenaar. Maar wie zou? Ach, dit is bespottelijk. Als jouw leven of dat van juffrouw Sallander in gevaar is, dan moeten we ermee stoppen. Ik kan met Henrik gaan praten. Nee, absoluut niet. Ik wil niet riskeren dat hij weer een hartaanval krijgt. Hij vraagt constant hoe het ermee gaat. Wat je nog meer te weten bent gekomen over de verdwijning van Henriette. Doe veel groeten en zeg dat ik verder aan de spitten ben. Wat gaan jullie nu doen? Wij we gaan op jacht. Iemand heeft mijn werkkamer doorzocht. En dat was net nadat ik de Bijbelcode had gekraakt en de foto's van de optocht had ontdekt. Ik had het aan Hendrik en aan jou verteld. Martin wist ervan omdat hij heeft geregeld dat ik bij Heddebikourieren binnen kon komen. Maar wie wist er nog meer van? Tja, ik weet ook niet precies met wie Martin gesproken heeft. Maar Cecilia en Isabella wisten ervan. Ik heb ze in het ziekenhuis erover horen praten. En trouwens, Gunnar Nilsson ook. Die kwam Henrik opzoeken en werd bij het gesprek betrokken. En Anita Wanger. Anita Wanger? De zus van Cecilia? Ja, die uit Londen. Ze is samen met Cecilia naar huis gevlogen... toen Henrik zijn hartaanval kreeg. Oké. Maar ze logeert in een hotel en is voor zover ik weet niet op het eiland geweest. Net als Cecilia wil ze haar vader Harold niet zien. Ze is een week geleden teruggegaan toen Henrik van de intensive care afmocht. Waar zit Cecilia? Ik zag haar vanmorgen over de brug rijden... maar haar huis is donker en de deur zit op slot. Wat denk je? Nee, nee, nee, nee, ik vraag me alleen af waar ze slaapt. Maar ze zit ook in een hotel op loopafstand van Henrik. En weet je waar ik haar nu kan vinden? Nee. Ze is in elk geval niet bij Hendrik. Wat ga jij nu doen? Bidden. Wat? Ik ga dominee Otto Valk opzoeken. Doe het mijn hartelijke goed. Dat zal ik doen. Als hij nog weet wie ik ben. is nee, dus voor twee latten, dat moet er wel genoeg zijn. Drink de mijne maar op. <totst> Ik ben nu niet in de gelegenheid om mijn telefoon op te nemen. Spreek uw naam en telefoonnummer in en dan bel Shit. ik u zo snel mogelijk terug. Dag. Meneer Valk, bent u Otto Valk? Oh, goedendag, goedendag. Mag ik even bij u gaan zitten? Otto Valk, mijn naam is Michael Blomquist. Ik zou u graag wat vragen willen stellen. God heeft het beste met iedereen voor, dus gaat u gang. Juist. Ja, kunt u zich Harriet Wanger nog herinneren? Wie? Harriet Wanger. Harriet. Ach ja, dat is zo'n lieve meid. Innemend door haar verlegenheid. Al lijkt het ook wel of ze zorgen heeft. Haar wenkbrauwen zijn zwaar, zou mijn moeder zeggen... Wilt u haar de hartelijke groeten doen? Ja, maar na natuurlijk. Ze is nog zoekende, weet u. Ze moet oppassen. Misschien moet jij haar waarschuwen. Eh, uh, waarvoor? Ze moet Sola Scriptoria lezen. En Sufficientia Scripturae begrijpen. Pas dan kan ze Sola Fide handhaven. Snapt u wel... Jozef sluit hem beslist uit. Die waren nooit opgenomen in de kanon. Ja. Ja, dank u wel. Ze denkt dat ze katholiek is. Ze dweept met magie en heeft haar god nog niet gevonden. Haar moet de weg gewezen worden. Ik dacht dat ze geïnteresseerd was in de Pinksterbeweging. Nee, nee, niet in de Pinksterbeweging. Ze zoekt de verboden waarheid... Ze is geen goed christen. Wilt u haar de hartelijke groeten van mij doen? Ja, maar waarom is zij geen goed christen? Wie? Ik ben pas drie jaar geleden benoemd hier in Hiddepie, En ik heb dominee Valk nooit ontmoet. Hij was jaren daarvoor al met emeritaat gegaan. Maar ik heb begrepen dat hij tamelijk traditioneel was. Wat hij zei betekende ongeveer dat men zich alleen aan de schrift moet houden. Sola scriptoria. En dat dat sufficientia scripture is. Dat laatst genoemde is een uitdrukking... die de toereikendheid van de schrift vaststelt onder de letterlijk gelover. Sola fide betekent door het geloof alleen. Of het zuivere geloof. Hij zei gewoon... Lees de Bijbel. Die geeft voldoende kennis en staat garant voor het zuivere geloof. Uh, ja. Uh, dank u voor, uh, voor uw uitleg, dominee Strand. In welk verband voerde u dit gesprek met mijn voorganger? Ik vroeg naar iemand die hij jaren geleden gekend heeft en over wie ik schrijf. Iemand die zoekende was op religieus gebied? Nou, ja, ja, iets in die richting. Ja, dan denk ik dat ik het verband begrijp. Nog twee dingen die meneer Valk aanhaalde. Jozef sluit hem beslist uit... en die waren nooit opgenomen in de kanon. Is het mogelijk dat je het verkeerd verstaan hebt... en dat hij Jozefus zei in plaats van Jozef? Ja. Dat is eigenlijk dezelfde naam. Dat kan, bedoel, dat is niet onmogelijk. Jozefus was een Joodse geschiedschrijver. En de zin, die waren nooit opgenomen in de kanon zal erop geduid hebben dat ze nooit in de Hebreeuwse kanon voorkwamen. Ja, en, en dat betekent? Door meneer Falk zegt dat de persoon in kwestie... dweepte met esoterische geschriften. Te weten apocryven. Apocryven? Wat zijn apocryven? Dat zijn verborgen geschriften... die door sommige als zeer controversieel worden beschouwd... en die volgens anderen bij het Oude Testament zouden moeten horen. Wat is daar zo uitzonderlijk aan? Eigenlijk niet behalve dat ze een paar jaar later zijn ontstaan dan de rest van het Oude Testament. De apokrieven zijn daarom uit de Hebreeuwse Bijbel gehaald. Niet omdat de Joodse schriftgeleerden hun inhoud wantrouwden... maar gewoon omdat ze geschreven waren nadat de goddelijke openbaring was afgesloten. Maar de apokrieven staan wel in de oude Griekse Bijbelvertaling... Ze zijn niet controversieel in bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke Kerk. Wel in de Protestantse Kerk. Maarten Luther haalde de apocryve uit de reformatorische Bijbel... en later verklaarde Calvijn dat de apocryve... absoluut niet de basis mochten vormen voor geloofsovertuigingen. Ze bevatten dus zaken die elkaar tegenspreken op de een of andere manier. Of in strijd zijn met de claritas scripture de helderheid van de schrift. Met andere woorden, de apocriefen kwamen niet door de censuur. Zo ziet u het. De apocriefen beweren bijvoorbeeld dat magie gepraktiseerd kan worden. Dat leugens in sommige gevallen zijn toegestaan en dergelijk. Uitspraken die dogmatische schriftgeleerden uiteraard afkeuren. Dus als iemand dweept met religie, is het niet ondenkbaar dat de op de leeslijst voorkomen... en dat zo iemand als dominee Valk daarover ontstemd zou raken. Precies. Ja, ja. Het is haast niet te doen om de apocryven niet tegen te komen... als je in bijbelkennis of het katholieke geloof geïnteresseerd bent. En het is al net zo onwaarschijnlijk... dat iemand die geïnteresseerd is in esoterica in het algemeen... ze niet kent. Heeft u hier misschien een exemplaar van die apocryven? Zeker. Ga zitten, Lisbeth. Waarover wil je mee spreken? Ik ben eigen baas. Uh, en Dragan, tot nu toe heb ik nooit een klus aangenomen die jij mij niet gegeven hebt. Maar wat ik nou wil weten is wat er met onze relatie gebeurt als ik zelf klussen aan ga nemen. Je bent zelfstandige. Je mm -hmm. kunt klussen aannemen en eigen goed factureren. Daar ben ik alleen maar blij om. Alleen zou het niet loyaal van je zijn als je klanten afpikt die je via ons krijgt. Nee, maar dat ben ik ook helemaal niet van plan. Nee, ik heb het werk met Blomquist afgerond en het gaat erom dat ik op die zaak wil blijven. Ik, ik, ik zou het zelfs gratis doen. Nooit iets gratis doen? Nee, maar je begrijpt best wat ik bedoel. Ik wil weten waar deze zaak naartoe gaat. En ik heb een vervolgcontract gekregen. Deze. Nou, voor dit salaris kan je net zo goed gratis werken, Lisbeth. Ja. Je hebt talent. Je hoeft niet te werken voor een fooi... Je weet dat je bij mij veel meer kan verdienen als je fulltime gaat werken. Ja, maar ik wil niet fulltime werken. Maar mijn loyaliteit ligt wel bij jou, Dragan. Vanaf het begin ben jij aardig voor mij geweest. En ik, ja... Ik wil gewoon weten of zo'n contract oké voor jou is. Dat we er geen ruzie over krijgen. Nee, het is prima. Fijn dat je het even gevraagd hebt. Daar gaat het perfecte slachtoffer. Op jacht naar een gek in een uithoek van het land. Wees alsjeblieft voorzichtig, Lisbeth Zalander. U hoorde onder andere Victor Reinier, Rivka Lodijzen, René van Aste en Maarten Wansink. Bewerking...